Japan te vervoeren. Tot die tijd is de patat dus op rantsoen. Medium en grote porties krijg je dus niet meer.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 Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen door een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein twee rijstroken dicht. En tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein een half uur vertraging in vier kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met ZFM. Met menu. ZFM luncht. Uh, lieve luisteraars, het is weer lunchtijd. lunchzoomtijd. Uh, we begonnen met een lekker kerstnummer, uh, wat er natuurlijk bijhoort in deze tijd van het jaar. Vandaag alweer, toch wel 21 december alweer. En uh, ja, in de studio rechtstreeks uit de Tolweg. Uh, Luus aan de andere kant, hallo Luus, welkom. Hallo Jan, goeiemiddag. Uh, Jan aan deze kant. En uh, ja, wat gaan we doen vanmiddag? We gaan natuurlijk heel veel kerstmuziek draaien. Dat is logisch natuurlijk in deze week op kerstmis. Lekker koud buiten en uh, lekker even naar te luisteren met warme chocomel aan de andere kant te luisteren. Vergeet de slagroom niet hè? Nee, de slagroom en de berry. Zo lekker. Zo. Maar goed, we gaan we wat leuke informatie bij elkaar zoeken vanmiddag voor onze luisteraars en kijken of een beetje op agendapunt hebben. We hebben nog een weerbericht en zoals steeds gezegd over lekkere muziek. Wat muziek betreft, uh, we gaan de eerste nummeren bestarten. In verband met kerstmis, een lekker nummertje. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be. Out of sight, have yourself on every little Christmas, make the you tight gay from now. Ja, geheel in het kader van de komende kerstdagen. Sam Smit, en heb je zelf een little Christmas, merry little Christmas. En uh, ja, zoals gezegd, we gaan met lekkere oude en wat nieuwe kerstnummers daar evenmiddag. We hebben wat uh, lekkere muziek meegenomen in ieder geval. En uh, Lucy is een beetje wat nieuws bij elkaar aan het sprokkelen. En uh, wat agendapuntjes, we hebben een artiest voor de dag zometeen. En dat gaan we zometeen uh, ook twee nummerjes van laten horen. En uh, we gaan nu verder met uh, iets uh, hededazers. Yeah!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 Oh the venom and the pearl this just so And the fact that we can't be together Because because we come from different sides Dames en heren. No, no, no. En uh, lekker swingend nummertje. En uh, ja, ons land gaat natuurlijk weer heerlijk gebukt onder de lockdown. En uh, dat in deze tijd, mensen. Wat is het toch allemaal ongezellig? En wat is het toch minder prettig om zo te De tweede kerst alweer zo, manier moeten meemaken meemaken, hè Ja, het is niet, het is niet ge gezellig, nee. Het is, het is helaas niet anders. En uh, jongens, weer een klap voor de horeca, Weer een klap voor de winkeliers. En je zal maar al je voorraad ingekocht hebben. Uh, met het oog op een gezellige kerst. En binnen een paar dagen weer te horen dat. Uh, als het afgeblazen oh. wordt en ja, waar zit het in? Vraag je wel eens af. Ja, nou voorlopig nog niet. Dat denk ik. Ik ook. denk dat we er nog niet van zijn. Omdat, uh, het muteert. En we hebben iedere keer een andere variant. Ja, en vanmorgen was er weer een storing bij de GGD. Waardoor mensen dus rijden. moesten <kwijls> wachten voor de boosterprik. En, ja, en ook uh, het was heel moeilijk. Ik moest vanavond zelf de prik gaan halen. Om half tien mag ik naar Alkmaar om half tien s avonds? Mag je naar na Alkmaar? Waarom niet hier? Om half tien? Ja, nou dan vraag ik mezelf dus ook af. In veel mensen zeggen, Ik had uh, geprobeerd contact te krijgen online. En er was een mogelijkheid om te doen. alle van de Rijn of Schiphol of uh, Leiden. En telefonische afspraak gemaakt. Dan kon ik geluk om acht uur s morgens bellen. Want het is de enige manier om er tussendoor te komen. En ik weet dat die mensen ook een best doen van de GGD natuurlijk. Maar als die lijnen overbezet zijn dan houdt het op. Nou, acht uur gebeld. Dan kon ik eindelijk kon ik vanavond tegelijk met mevrouw terecht. In, uh, in Alkmaar om half tien. Dus dat is een, uh, een prikje voor slapen gaan, zeg maar. He? Altijd leuk. <laughs> ja. Ik begrijp dit echt niet Ik begrijp dit echt niet nee, Waarbij ik mij dus de vraag stel van mensen die in Leiden wonen Waar moeten die naar de prik halen komen die naar Zandvoort of hoe zit dat dan ja, wie, wie? Ik dacht dat het bij, bij uh, aantal Media kon in, in de Halterstraat Nee dat is voor testen Oh, ja, ik dacht niet dat hij dat. Uh, nee, maar waar natuurlijk... mogen de huisartsen en zo? Ze zetten het leger in, ze zitten mensen op de lijn ja Ze op hebben de nog te weinig mensen. Ja, ja, het is natuurlijk heel raadzaam dat iedereen wel die boosterprik haalt. Want uh, het is, momenteel is het schrikbaar zoals de cijfers allemaal omhoog gaan. Maar ja, om mensen alle kanten van het land op te sturen, dus denk ik, ja, kan het niet anders. Maar goed, dat, uh, het zijn de feiten. We gaan maar uh, moesten verder. Christopher Cross ziet over zijn zeil... wat dat saling lekker oud nu een aantal jaren geleden. En uh, stondje schijnt lekker buiten, Luus. Heerlijk. Heerlijk. Het, het is uh, leuk vriendelijk weer om zo te zien... hoe het vanmorgen aardig koud was. Het was behoorlijk koud, ja. Want uh, ze hebben allemaal moeten krabben. Ja. ja. Maar, maar goed, goed het we, hoort bij de tijd van het jaar. We hebben natuurlijk heel veel negatieve dingen... maar er zit een klein kansje in dat er ook iets leuks komt... waardoor je dan toch nog wat gezelligs kunt doen met kerst. Laten we hopen dat dat gebeurt. Een witte kerst. Ja we ja. zo kijken in het weer. Ja. Twee uur. Ja, maar dat maar ik. het ziet er niet naar uit in ieder geval. Nou, het de wordt vladen, nog steeds... Het nee, wachting maar, geloof ik meer van regen. Komen de komende weekend. En als het dan heel koud wordt, wordt die regen vanzelf sneeuw. We moeten positief blijven. O, er moet iets leuks gebeuren. Ben, ben, jij, toch, ben jij toch altijd optimistisch? Ja, er moet wat leuks gebeuren. we hebben nog geen uh, kerst in de kroeg vieren. Dat uh, gaat over helaas. Maar nou, we hebben wel een nummertje gevonden. Het heet kerst in de kroeg. En dat is uh, wel gezellig, denk ik zo. Gezellige kerst uh, voor, uh, vooruit op. Ja, zeker weten. Jij hebt uh, wat uh, ja, om voor te lezen? Ik heb wat gevonden, de, omdat er heel veel vraag is. Wat heb ik nou gehad? Ben ik besmet uh, met het omicron uh, variant? Of ben ik met een andere variant uh, van de corona uh, besmet? Het is onduidelijk. En ook zelfs de GGD-mensen die lopen te testen... kunnen daar <tus> geen antwoord op geven. Daar nou, heb ik iets gevonden. En misschien geeft dat wat meer duidelijkheid waarom wij... Uh, niet uh, weten wat, welk, met welk virus wij besmet zijn, met welke variant. De G GGD test mensen op het coronavirus... en na de testafname krijgen zij binnen 48 uur de uitslag. Deze uitslag kan positief of negatief zijn. Het testmonster dat is afgenomen met een wattenstaafje in neus en keel... wordt na testafname naar een laboratorium gestuurd voor analyse. Een labo laborant analyseert het testmonster en kan niet zien met welk variant iemand besmet is, alleen of iemand positief of negatief is. Als mensen de uitslag krijgen, is dus nog helemaal niet bekend... met welk variant van het coronavirus wij besmet zijn. Bij meer onderzoek om uh, te weten welk variant... Uh, is een, om bij een positieve test te kunnen zien om welke variant het gaat... is verder onderzoek nodig. En dit noemen we, heel moeilijk woord, weer. ik zoek ze op, geloof ik, sucvent. Ze, ze tentie je of circunsting. Dit type onderzoek gebeurt niet in het laboratorium... waar de monsters van de GGD'en worden geanalyseerd... maar wordt gedaan onder coördinatie van het RIVM. Dit in dit onderzoek wordt gekeken hoe het virus is opgebouwd. Zo, zo kunnen de kenmerkende bouwsteentjes van een bepaalde variant... in kaart worden gebracht. Het is een beetje te vergelijken met een DNA-onderzoek... Dit onderzoek gebeurt steekproefsgewijs en de gegevens van dit onderzoek leveren waardevolle informatie op over de verschillende varianten, eigenschappen en verspreiding van het virus. Deze informatie wordt gebruikt in rekenmodellen van het RIVM om het verloop van de pandemie en de effecten van de maatregelen te voorspellen. Het resultaat wordt niet met de geteste persoon gedeeld. Een testmonster mag tijdens de... Uh, onderzoek niet meer gekoppeld zijn aan gegevens van een positief getest persoon. Dit in verband met juridische en privacyredenen. Kortom, we weten eenvoudig niet wie in Nederland besmet is met welke coronavariant. Maar goed, ze zeggen dus: We hebben zo'n percentage, zo hoog. Dat weten ze dus <lacht> wel. Maar ze zeggen niet tegen de, de, tegen de mensen op zich: nee. van nou, je hebt deze variant. Ja. Ja, dat is dat, ja, beetje, ja, ja, het is allemaal een beetje... Maar, maar de wat heeft dat dan te maken met privacy? Mee op Weet ik ook niet. Geen Want, idee. Ik heb corona. Goed, mag je nou weten welke corona? Als, als, ik, als ik een been breek, dan wil ik het ook weten... of mijn link op mijn rechterbeen gebroken is. Ja, dat is, uh, ik, ik begrijp dit ja. ook niet. Uh, <laughs> ik vind het ook allemaal heel... Uh, ik denk van nou, de, hier komt een uitslag. uit hier, hier worden we allemaal wat wijzer van... Maar we zijn eigenlijk geen steek. Nee, maar ze zeggen het wel van overheidswegen: van ja, maar dit, dit wordt de dominante uh, uh, uh, uitvoering van het virus, wordt er gezegd. Ja, maar ja? Daar, daar zijn ook de meningen over verdeeld. Want ja. de ene arts zegt: van we mogen heel blij zijn met, het, uh, met dit virus, wat er nu is. Want waarschijnlijk sterft nu de corona lang vanuit. Ja. En de ander zegt, van, nee, deze is veel erger. En... Het, komt weer, het, wordt nog, het wordt nog erger, ja. Oké, okay, weer een, een halfbreker erbij. Ja. In deze... Ik dacht, van, ik lost wat op, maar ja. je niet. Nou ja, goed. Het uh, volgende nummer is wel een beetje van toepassing als we naar buiten kijken. Zijn, nee, dat... good vibes, bitches on my phone lie. everything is so fine little bit of sunshine. Yeah. crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. and you're just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. Just a little bit, breathe more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is, woo, now make more, just a little bit, spend a little more, take a bit of it, smile a little more, and I'm into it, Ah I, I, I, I've been running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 Ja, een uh, Sunshine. Wat een toepje we we naar buiten kijken. Ja, het is ook heerlijk weer. Heerlijk, toch? Ja. Uh, de volgende is een uh, echte lekkere tranentrekker. Hij is niet meer onder ons, Koos Albers. Maar ook hij had toen een aantal uh, leuke, ingehoorliggende kerstcd's gemaakt. En uh, we gaan een uh, uh, nummertje draaien van Koos Albers. En uh, ik steek de met kerst de kaas aan. I'm Zij aan, zei Koosje Albers, man die helaas ook al niet meer onder ons is... maar dat toch wel wat een leuke gevoelige muziek heeft achtergelaten voor ons. Toch, dus? Zeker, okay. ja. Heel veel mooie nummers heb je gemaakt. Heel veel mooie nummers. Ja, ja hij ja. en, en Hazes waren toch wel de Nederlandse zangers die het... Uh, sturen, Hoewel, we hebben ook uh, Benny Nijman en uh, Rob de hebben we ook natuurlijk. Maar dit was we toch een heel ander genre. He? Maar uh, lekkere ja. muziek was dat, ja. Uh, gaan we het anders doen of heb jij al wat te melden, Luz? Dus? Nee, nog niet. Nou, dan ga ik even verder met uh, Adel. Ja, dit was uh, Adele van de laatste cd. Uh, is je al me? Wat een lekker nummer zeg. Heerlijk. Uh, ja, dus is even bij elkaar en muziek aan het uh, sprokkelen. Dat, uh, dan gaan we hier uh, naar het volgende nummer draaien. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Peter Terra en uh, The Glory of Love. De beurt is weer aan uh, onze lus. Wat heb jij bij elkaar gezogd, lus? Uh, ik heb een uh, zangeres van de dag. Oh, dat is... ik heb, eerst heb ik... Uh, Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel jarigen vandaag. En dat is uh, onze Jorien Ter Moors... de langebaan uh, schaatster... en voormalig short wat ze ook heel erg goed gedaan heeft. Uh, we hebben... Ja, onze Marco Borsato is vandaag ook... 55 jaar geworden... Uh, Mark-Marie Mar Huibrecht, de acteur, cabaretier en presentator... is vandaag 57 jaar geworden. Wie zijn er nog meerjarig? Uh, Nikki Kerkhoff, dat is een Nederlandse zangeres. Ja. En zij heeft uh, uh, Idols gewonnen. Haar uh, eerste single, die op, maart, 3 maart, uh, uh, die op 3 maart 2008 uitkwam... was het nummer Hello World. En deze single kwam binnen op nummer 1-positie. Zij is uh, uh, van 1983 en ze is dus 38 jaar geworden. En ik heb het nummer Hello World van haar. Daar gaan we even naar luisteren. Oh, gezellig. Zet erop. op. I get on stage for the first time. The curtains and the lights are down low. And I know in a couple of hours people and I'm gonna have to steal the show Dat ging ging weer van vier Tollweg in de studio met deze Nicky Kirchhoff. En nou, ik ja. ben helemaal uh, confuus. Ervan. Ja, ik zag je helemaal, uh, ja, ik helemaal zet, dan. ja, ik was helemaal uh, stil. Ja, ja. Uh, ja. Dat gebeurt is het gebeurt niet zo gaan we jou. Nee, hè? nee. nee. Uh, we gaan naar de aan en het is Zenta uh, Tell Me. Kerst een kerstnummertje weer, hè. mag ook weer bijhoren ja, natuurlijk, toch? Ja. Even kijken, waar is ze nou? Ja, Je moet wel gaan zingen natuurlijk, hè. Ja, dat komt zo. Ja, we waren er ook even geconfuust van. Ja, we waren hele... Ja, natuurlijk. Nee, maar ze is gevonden inmiddels. Hier is Ja, oké. Goed. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again. If he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away. If you won't be here next year. Santa, tell me. Kun jij je een aantal jaren geleden nog herinneren? Chip trick. Chip trick. I want you to tell me. Kim je niet? Ah, zo so lekker. Misschien is het kabaal. Echt een beetje echt een beetje kabaal. I want you to want me. Deze lus nog op 21 december. En uh, misschien uh, luisteren ze nu graag terug aan de andere kant. Uh, tot straks. Wenst u allemaal fijne dagen en een voordeel.